Ja, en ook weer nu een kleine meditatie om je te verbinden met het licht. Zodat je in het licht weet, zet je voeten op de grond naast elkaar. Sluit je ogen als je dat wilt. Adem rustig in. houd de adem even vast en adem rustig uit. Verbind je met het licht buiten je, een kaars. Of gewoon een lamp, of visualiseer de zon. Hou de adem rustig in als je inademt. En de adem door je neus uit met je gevoel in je zonnevlecht. <coughs> Voel in je zonnevlecht. En doe het nog een keer en adem rustig in. en adem rustig uit je bent de ziel je bent de ziel en je hebt een lichaam geef je lichaam dat wat je lichaam toekomt en geef je ziel wat je ziel toekomt leef je leven hier op aarde zoals jij dat wenst te doen geef je ziel de gelegenheid om de som van al jouw ervaringen op te nemen, om zo jouw ziel groter en voller te maken, om op die wijze jouw bewustzijn te verhogen. Ook al denk je dat jij dat niet meer nodig hebt, want je bent toch al zo spiritueel bezig, maar kijk. Je leert van iedere dag. En steeds zijn er mogelijkheden om jezelf tot een hoger bewustzijn te laten komen. En bedenk dat je stil blijft staan als je denkt dat je het allemaal wel weet. Je leert werkelijk iedere dag, ieder moment en steeds komen er verrassende dingen voor je in je leven. Waarbij jij bepaalt hoe je ermee omgaat. Dat heeft alles, maar dan ook alles te maken met spiritualiteit. Spiritualiteit of gewoon gezegd, het gewone leven hier op aarde. Tot mijn grote genoegen kwam ik het verhaal, nou, het is eigenlijk een gedicht, tegenover de tuinman en de dood. Het gedicht uit het oude Iran, Perzië, dat nu weer Iran heet. En wel uit Isfahan. De plaats waar ze ontzettend veel prachtige kunst gemaakt is. Ach, ik zeg kunst, kunst is soms onbegrijpelijk, terwijl kunst voor mij het loslaten van de illusie is. En vanuit de ziel, vanuit de mens, zelf tot vormen te laten komen. Maar ja, daar heb ik het al een keer over gehad in een vorige lezing... Uh, toen ik het over mijn tekeningen had. Maar goed, het gedicht van de tuinman en de dood. Het is niet uh, zo dat ik per se daar iets zoek, op zoek ga voor Indigo Radio. Maar het is meer een plezierige herontdekking door mijn boekenkast. En je weet soms niet eens wat je allemaal in huis hebt. Maar goed, hier komt het dus, de tuinman en de dood.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 Gedreigd. Glimlachend antwoordt hij. Geen dreiging was het, waarvoor uw tuinman vloot. Vluchtte hij. Ik was verrast. Toen ik hem smorgens hier nog stil aan het werk zag staan, die ik s'avonds halen moest in Isfahan, Geweldig, hè? Heb je het goed kunnen verstaan? Ja, ik, ik draag de laatste tijd van meer gedichten voor uit andere tijden, terwijl ik niet eens zo heel erg uh, van de gedichten ben. Van andere tijden, vroegere tijden, ja. Maar wat is daar mis mee? Ik dacht niets eigenlijk. Alleen de taal, ja. Maar ja, de taal verandert. En het kan eigenlijk ook helemaal geen, geen kwaad om, om eens de taal te horen van wel eer... Maar goed, waar gaat het over? Je noodlot, je kunt je noodlot niet ontlopen. Maar soms is het wel zo. Soms is een mens in staat, eigenlijk kan het altijd natuurlijk, hè, maar jij bepaalt, in staat om zijn leven volkomen om te gooien, om een andere richting op te gaan. Naar mijn gevoel ben je toch altijd in staat om het roer om te gooien van je leven. Misschien is het nog niet te laat voor sommigen. Maar misschien hebben sommige mensen het zo ver laten komen in hun leven, dat een uitweg eenvoudig niet meer mogelijk is. Ook al zit je in nog zoveel ellende, als je al die toestanden in de handen van God van het onnoembare legt. Is er werkelijk een uitweg. Maar de gedachte die aan mensen trekken dat het niet zo is. Laat bij hen de moed zakken. Maar ja, geloof het ook maar niet hoor. Maar ga het zelf maar eens doen. Kijken wat er gebeurt. Waarom zou je het niet eens een keer stilletjes in jezelf doen? Gewoon al jouw problemen in het licht leggen. Weet je, het kwaad wil aan jou trekken. En wil je graag hebben om zo groter te worden. Wil jouw energie hebben. Maar het licht is al groot en zal nooit aan jou trekken. Het laat jou. Het laat jou je eigen weg volgen. Het laat jou je eigen beslissingen nemen. Het laat jou geheel vrij. Maar als je eens in de donkerste momenten van je leven... Zonder dat iemand het merkt, al jouw verdriet en ellende in het licht legt. Gewoon hoor, voor je neerleggen, al die gedachten daarover en al jouw gedachten en verdriet in de ademen, in het licht dat jij bent. Dan ben je in staat om jezelf al lichter te voelen. Ook al denk jij dat jij dat licht niet bent. Nou dan heb je het mis hoor, je behoort net als alle andere mensen tot dat totale licht. Wij zijn allen verbonden met elkaar, dus als jij je niet goed voelt, of verdrietig of ellendig, dan kunnen anderen dat ook voelen. En die wensen niet anders dan dat jij je ook goed voelt. Als jij dat ook wilt, tenminste. En je kunt dat licht naar binnen brengen, op elk moment van de dag doen. En bedenk dat de tijd die je daarvoor neemt naar jou toe komt. Tijd is slechts de afstand. Tussen oorzaak en gevolg. Dat is het moment dat voortduurt waarin je je verdrietig voelt. Je kunt het stoppen. Jij bepaalt. Zoveel mensen leven zo gedachteloos en gemakzuchtig. En ooit heb ik ook eens zo geleefd. Op een moment in mijn evolutie als ziel. Dus hoe zou ik kunnen oordelen over iets dat ik zelf ook geweest ben? Maar daardoor ken ik ook de verwoestende werking van het gedachteloos en het gemakzuchtig zijn. Ook van het genoegzame leven. En toch is er een, een, een moment in mijn leven gekomen dat ik die vorm kon veranderen tot een andere vorm. Om die vorm te kunnen veranderen dient het... Totaal begrepen te worden en te accepteren en te begrijpen. Dan kan het afgelegd worden. <tie> Inderdaad, het kost wat moeite. Maar het ploeten in het leven van destijds was meer moeite. En ook dat kan een mens zich realiseren. Dat kan in een meditatievorm bereikt worden. Hè? Dat. dat om dat om te draaien. Maar ook simpelweg tijdens de dagelijkse bezigheden. En misschien is het toch prettiger om een uh, meditatie te gebruiken. Het mediteren is vooral bezig zijn met jezelf. Om een vernieuwing, een verandering te ondergaan. In jezelf. En eigenlijk hebben alle meditatietechnieken maar één functie. Het geestelijk bewustzijn in jezelf naar de oppervlakte te halen, naar boven te halen. Zo hoorde ik eens een keer in mezelf, en ik had het opgeschreven, om het te helpen. Zet alles in het licht. Hoor goed. Het is soms ingewikkeld. Blijf bij jezelf en zie het kwaad. Adem het in en geef het je liefde. Er is een kans. Glij niet af in de emotie. Wees het geluk. Wees de rijkdom. Wees het succes. Het is dichterbij dan je denkt. Je kunt niets forceren. Wezen van overtuigd dat het goddelijke altijd bij je is. Het laten en vertrouwen hebben. Ja, ik zei het al, deze woorden kwamen tot mij op een moment in mijn leven dat ik het allemaal niet meer wist en dat ik geen idee had hoe het verder moest in mijn leven. Ik pakte een pennetje en ik schreef dit dus op wat ik net gezegd heb. Ik wist dus niet hoe mijn leven verder moest gaan, maar ik legde alles in het licht. Want ik stond niet toe dat het kwaad het overnam in mijn leven. Maar ik diende de weg wel zelf te gaan om tot die energie, tot dat licht te komen. Het ging niet eventjes vanzelf. Het kwaad trok hard en het was niet bereid om één centimeter in te lossen. En ik was me zeer, zeer bewust van het proces dat plaatsvond. Maar ik was me ook zeer bewust van de gedachte dat gedachte trillingen uitzendt. Alle gedachten zenden trillingen uit en al die gedachten, al die trillingen komen daar Waar ze aankomen. Niets kan die gedachte tegenhouden. Het gaat overal doorheen door muren, dwars door de wereld. Ze zijn er en ze bereiken hun doel. En als ik mij niet stevig in het licht wist, nam de angst het over. En we weten alle dat de angst het controlemiddel is van kwade machten. Het kwaad zegt... Dat het licht niet bestaat, dat je geen meester over je eigen lichaam en over je eigen leven bent en over je eigen toekomst bent en dat toeval bestaat. En ook nog dat je het morgen kunt doen, dat je alles kunt uitstellen. Als deze gedachten ook maar één seconde een plaats weet te vinden in je gedachten, dan dien je zo alert te zijn en je absoluut te weten in het licht. Maar bovenal dat je die gedachten die je dus eigenlijk niet wilt hebben, moet oplossen in het licht. Wil je ze niet en je wilt ze, van je wilt ze van je afslaan, dan komen ze dubbel terug. Je wilt vechten om bij het licht te blijven. Maar laat me je zeggen dat als je vecht, je het altijd verliest. Laat los. Laat los. Adem die gedachten in. Ze kwamen uit jou. En kijk nou eens, die kwaaie gedachten zijn niet eens echt origineel. Die angsten zijn niet echt origineel. Ze zijn altijd min of meer hetzelfde. Het kwaad heeft niet veel fantasie. Ze kunnen duidelijk herkennen en op laten lossen in het licht. Ach, en als je er goed over nadenkt, dan begrijp je dat die negatieve gedachten het toch verrukkelijk vinden om in dat licht op te gaan. En willen we dat niet allemaal? Ja, en ook bij mij, dat moment ging ook weer voorbij en eigenlijk kan ik me niet eens meer herinneren hoe de oplossing van het probleem was, waar ik toen mee bezig was. En eigenlijk, het probleem weet ik ook al lang niet meer. Maar het heeft me wel alert gemaakt. Het heeft ervoor gezorgd dat ik altijd op de God in mij kon vertrouwen. Dat ik het gewoon kon opschrijven, en gewoon kon praten, en gewoon ook als gewoon de woorden kon horen die bij mij hoorde. Juist nu in deze tijd, waar het toch voor zoveel mensen behoorlijk zwaar is, om hun leven te leven. Nu dus, spreek ik vaak over de moeilijkheden van mensen. Ik ga echter nooit... In de moeilijkheden, dat wil zeggen in de, in, de, in de emotie. Ik zie hun moeilijkheden wel, maar ik laat me nooit meeslepen door de emotie. En daarom noem ik ook niet de gebeurtenissen. Ze worden niet genoemd. Het is immers een emotie. Maar dat er moeilijkheden zijn <coughs> en moeilijke gebeurtenissen bij mensen voorkomen... Ja, daar kan ik invoelen, het is mij bekend. En weet, weet dat je je leven kunt veranderen. Weet dat je de gave van vergeven in je hebt. Vergeef anderen, vergeef de ander en vergeef jezelf. Hoe zwaar je het ook hebt, hoe woest je nu ook bent, hoe kwaad je nu ook bent, hoezeer je ook denkt dat jij alle gelijk van de wereld hebt. Vergeef de ander en vergeef jezelf om de kwaadheid die je hebt toegelaten in de mens die je bent, toegelaten bij het licht dat jij bent. Ga terug naar jezelf en kijk eens eerlijk naar jezelf. Is het ook zo dat jij gelijk hebt? Werkelijk gelijk hebt? Kijk eens naar die ander. Kun je vergeven, vergeven en nog een keer vergeven? Tot in het duizendvoudige. Kun je dat? Kun je over jezelf heen komen? En kun je zo groot zijn? Om de anderen, om de ander te vergeven? Keer op keer, keer op keer. Kun je dat? Kun je over jezelf heen komen? De ander vergeven en jezelf vergeven? Het zal het verleden niet veranderen. Het zal de ander niet veranderen. Maar het laat je wel de toekomst zien, jouw toekomst zien, een toekomst waarin je werkelijk vrij bent. Want zoals je nu voelt met woede in jezelf en de haat en oordelen, en je daardoor afkeert van God, hoe kan God je dan helpen? Ook al is het maar één mens waar je de pest aan hebt: niemand uitgezonderd. Want als je kwaad bent, komt er geen wijs woord meer uit je mond. Misschien heb je wel gelijk, maar als je schreeuwt, dan heb je altijd ongelijk. Kijk naar jezelf. Dat ego, dat ego waarvan jij denkt... Dat jij dat bent. Het ego heb je helemaal niet nodig. Het haalt alle elegantie uit je gedragingen. Als je zorgen hebt, laten die je levensvreugde ophouden te bestaan. En bedenk dat onethisch gedrag voorbij gaat aan de menselijke waardigheid herinner je dat hebzucht een eind maakt aan alle eerlijkheid en liefde en de angst waar ik het zo even over had laat je drijven op helemaal niets en ja de bitterheid is met alle verwachtingen in het leven leven en daar steeds weer in teleurgesteld worden. Dus ja, werk aan de winkel, gewoon even ploeteren in jezelf. Het is het waard. Het is jouw leven waard. Het is het leven waard. Altijd. En misschien mag ik je, nou, ik heb het wel eens een paar keer eerder gedaan, maar ja, wat aanwijzingen geven over het accepteren van alles dat in je leven voorkomt. Alles te accepteren dat op je weg komt. Gewoon simpelweg te accepteren. Op te letten dat je er niet kwaad over wordt. Geïrriteerd. Of dat je er oordelen hebt. Stiekeme in je gedachten. Maar maak dat eens vrij in je hoofd. En ik weet het hoor. Het lijkt eenvoudig om het hier te zeggen. En ja, misschien weer, herinner je je een van mijn eerste lezingen. Toen had ik het ook over het accepteren. Dat het accepteren. Zo ontzettend belangrijk is in het leven hier op aarde. Om je op die weg te houden, de weg van het midden. Niet de weg van links of rechts, maar de weg van het midden. Het accepteren. We kunnen er niet buiten. En we dienen het ons eigen te maken. Het accepteren dus van van alles wat anders is en ook niets gek te vinden. Het accepteren van eventuele kosmische levensvormen, bestaansvormen waar mensen geen weet van hebben. Het accepteren van een voortbestaan. Dus het leven na de dood. De dood is het einde niet. Het leven hier is maar een korte ophouding van het werkelijk leven. En dan ja, het acceptatievermogen naar anderen wanneer er fouten gemaakt zijn. En dat niet willen oordelen. Ja, wellicht de moeilijkste vorm van accepteren is de, het accepteren in relatievorm. En toch is het wel degelijk mogelijk. En dan kan ik natuurlijk wel een hele hoop over mezelf zeggen, maar. Dan gaan we toch weer de emotie in. Dan ga ik toch uitleggen hoe het bij mijzelf gaat, maar ja, toch eigenlijk ook hetzelfde. Ja, eigenlijk is precies hetzelfde. Gewoon het accepteren van de ander. De ander kun je niet veranderen. De ander te accepteren zoals hij, of zoals zij is, het, het, het, het, het klaart de lucht al behoorlijk. Het accepteren dat de ander ook zijn eigen of haar eigen gedachten heeft. De ander heeft altijd gelijk in zijn of haar optiek. Het laten. Het laten van de ander. En het accepteren. Accepteren totdat je erbij neervalt. Het accepteren wanneer mensen grote karmische fouten hebben gemaakt bijvoorbeeld. Ook accepteren. Dat er mensen zijn die gedachten hebben over onze medemensen. Onze medemensen die juist en wellicht in het laatste leven op aarde begonnen zijn. De medemensen, de mens dus die beide geslachten in zich kennen. Die in dit laatste leven besloten hebben zowel het een als het andere te zijn. Hoe gek je ook vindt dat ze met hun leven omgaan. Hoe je ook vindt dat ze hun gezicht beschilderen of wat dan ook. Wat voor een oordelen je eraan wilt geven. Weet dat dit mensen zijn met een hoog bewustzijn. Ze hebben het een en het ander. En ja. Het begrijpen dus dat er mensen zijn die hier niet mee om kunnen gaan. En dat ook weer te accepteren. En zo kwam ik op een van mijn reizen, nou eigenlijk op mijn laatste reis, iemand tegen die toen we een heel boeiend gesprek hadden over, over het leven, over hoe je met het leven omgaat. En toen kwam hij er, ja, hij verkondigde eigenlijk dat het absoluut en een zwaarde wil met zijn armen om zich heen niet de wil van God was dat deze mensen dus de mannen die van mannen houden vrouwen die van vrouwen houden eh, mensen die beide vormen in zich hebben dat het niet de wil van God was dat deze mensen op aarde leefden ha tot dan toe had ik een heel boeiend gesprek gehad en hij ging in alles met mij mee, wat ik zei. Maar dit, dit was interessant. Dit was apart. Had ik dit verwacht van deze mens? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik accepteerde zoals hij was, zoals hij was. En ik zei hem, dat is werkelijk een hele aparte mening, zo vertelde ik hem. En ik zei hem. Maar ook een mening die nooit uit je diepe zelf naar boven kan komen. Die je wellicht ingegeven is door anderen. Die had nog niet de tijd genomen om er in jezelf over na te denken. Maar dat voelen daarover zat eraan te komen. En hij keek me aan. Ik dacht eigenlijk dat hij keek. Maar hij keek me aan. En hij was stil en hij zoog de woorden uit me, als een spons nam hij het op. En ik vroeg hem, hoe wist hij dat zo zeker? Kende hij God goed? Wist hij niet dat hij zelf een stukje God was? Kende hij zichzelf zo goed, dat hij God ook meende te kennen? En ook... De wegen die God voor ons neerlegde? En het werd zo'n boeiend gesprek. En ik vertelde hem over de liefde met een hoofdletter. De liefde in het universum overal aanwezig. En uit ervaring kon ik hem vertellen over de liefde. De liefde die geen huidskleur kent. De liefde die geen leeftijd kent. De liefde die geen gender, geen geslachtsvormen kent. Het ging, het ging geweldig, dit gesprek. Hij draaide om. En hij zei, ja, maar in mijn omgeving wordt er zo over gedacht. Ik zeg, ja, maar jijzelf. Maar hij kon het begrijpen. Heel, heel goed zelfs. Hij wilde het ook zo begrijpen. Hij wilde het voelen. En ik legde hem uit dat God van iedereen houdt. Dat het geen huidskleur, dat God geen huidskleur uh, kent, wel kent, maar dat de liefde zo groot is... De liefde geen leeftijd kent en geen gender. En dat begreep hij. Toen begreep hij het. Deze zwarte man uit Amerika. En dat, dat doet de liefde. Dat doet het goddelijke. Alles is liefde. Alles is verbonden met elkaar. Alles is dat gevoel. Dat geluid, die energie, die liefde. Zonder grenzen. En op een simpel moment... Wordt het ineens als een donderslag door een mens begrepen. Wordt de simpele waarheid met een klap naar boven gehaald. Uit de ziel die de mens is. In het lichaam dat de mens heeft <Klacht> Steek eens een kaars voor jezelf op Hou eens van jezelf En adem de vlam rustig naar binnen En voel je één met het licht van de kaars Meditatie is bezig zijn met jezelf. En laat toe dat het licht je van binnen beschijnt. Laat het licht je hersenen vullen. Laat het licht toe in je gedachten en trek het naar binnen. Hou je ogen open en kijk steeds naar de vlam van de kaars. Voel hoe jezelf die vlam wordt. Die vlam, dat licht, wordt een onderdeel van jou. Voel, voel hoe het diep in jezelf groter wordt. En blijf kijken naar de vlam. Het grote vuur. Het kosmische vuur. Groeit binnen, groeit binnen in jezelf. En wordt groter en groter totdat jij zelf de vlam geworden bent sluit je ogen en hou die vlam vast in jezelf Breng in je gedachten de vlam weer terug naar de kaars die voor je staat. Open je ogen. En kijk weer naar de vlam. Tot je het licht van jezelf hebt neergelegd. In de vlam. Met deze oefening kun je je gedachtenkracht oefenen. Je kunt iets naar je toe halen en weer terugzetten. En je kunt het licht materialiseren in jezelf. En je hebt nu de basis gelegd voor een diepe meditatie. Wellicht. Om je tot rust te laten komen, tot bezinning te laten komen, om je tot de werkelijke werkelijkheid te laten komen. En je tot harmonie met alles in jezelf en buiten jezelf te laten komen. Leren van de concentratie, van de kracht van de gedachten was de bedoeling van deze meditatie. Zo zal het mogelijk zijn om in je leven een andere richting in te gaan. We hadden het al over het gedicht van de tuinman en de dood, dat het het noodlot was. Maar het is mogelijk om je leven een andere richting op te laten gaan, met andere woorden je noodlot te ontlopen. Soms liet het leven je even stilstaan of ben je uit eigen beweging even stil gaan staan. Even stil gaan staan bij jezelf. En hebt ingezien met de gedachten die naar binnen gericht zijn dat het ook anders kan in je leven. Waar je een moment hiervoor nog tegenaan zou lopen, misschien letterlijk en figuurlijk, zal nu niet gebeuren. Want je was even stil blijven staan bij jezelf. Je was in een andere vorm gekomen en daardoor de weg ingeslagen die je ver weg voerde van je noodlot. Je vond duidelijk dat je het lot zelf in handen hebt. Jij bepaalt het leven. Het leven bepaalt niet voor jou. Het zijn jouw gedachten die jou naar de weg leiden, die jij opdient te gaan in je leven. Zo zie je de wet van de vrije wil in alle duidelijkheid voor je. Gaat erom, om je op jouw weg te laten komen, je de weg te wijzen en je de mogelijkheden aan te reiken, om je daarop te laten blijven, op die weg die naar het licht leidt. De weg die in feite zo eenvoudig is, zo eenvoudig is, maar waar je steeds maar van af kunt glijden. Juist iemand, nou misschien de medewerkers van Indigo Radio, maar dat kan ik niet van een ander zeggen, maar ik kan het alleen van mezelf zeggen. Ik ben die weg gegaan. Ik weet waar de kronkels liggen. Ik weet waar de grote valkuilen liggen. Ik weet waar je weer naar beneden kunt glijden. Ik weet dat er geen hendels zijn waar je je aan vast kunt houden. Ik weet dat ik je de weg, de weg van het midden, kan laten gaan. Kan je helpen om er op te komen. Je kunt meegaan met mijn woorden, om die in je gedachten mee te nemen. Maar, je dient die weg helemaal zelf te gaan. Ik kan je niet vasthouden. Het zijn jouw gedachten die je op die weg laten blijven. De gedachten waarvan je weet dat je ze hebt, dat ze binnen in je zitten, maar die eeuwenlang verborgen voor je waren. Die een, een geheim als het ware waren, maar die nu. Nu uit jou naar boven komen. Je kunt het horen van mij, van anderen. Maar je dient het zelf naar boven te laten komen. Je kunt je aan niets vasthouden, behalve aan je eigen gedachten. En weet dat die zo krachtig zijn. steeds maar weer kun je het horen kun je het geheim te weten komen het geheim ach, het geheim dat dus altijd verborgen was en nu in deze tijden voor allen naar buiten komt naar boven komt voor iedereen dus Niemand uitgezonderd. Het geheim dat geen geheim is. Het geheim dat er altijd was, altijd is en altijd zijn zal. Het geheim dat geen geheim is. Maar waar je binnen in jezelf moeite voor moet doen om het te ontrafelen uit je eigen denken... Niet het denken van anderen, maar vanuit jouw eigen denken. Het denken naar binnen gericht. Het denken binnen in jezelf. Die beslissing te nemen dat je je denken naar binnen richt. Want zoals je weet heb je nog een denken dat naar buiten gericht is en wat je lange tijd in je evolutie gebruikt hebt. Het gaat om het denken waarvan jij bepaalt dat het naar binnen gericht is. En wat jij op een moment in je evolutie gaat gebruiken. Vele denken dat ze het al gedaan hebben. Oh, dat is makkelijk, doe ik wel even zo. En waar heb je het over? Maar zit je werkelijk al op je weg? Heb je nooit meer problemen? Weet je hoe je ermee om moet gaan als je ze hebt? Het gaat dus om het denken waarvan jij bepaalt dat het naar binnen gericht is. En wat je op een moment in jouw evolutie gaat gebruiken, dan zie je dat het verborgen was, verborgen in jouw ziel. En dat het simpelweg ook uit jou, door jou, tevoorschijn kan komen. Jij bepaalt. Zoals jij altijd bepaalt. Zoals jij altijd bepaalt hoe je met deze woorden, mijn woorden, de woorden van anderen, omgaat. Dan hoor ik, ik zal het proberen en weet dan dat je het nooit zult doen. Je doet het, of je doet het niet, zo eenvoudig. Maar ik zal je zeggen, als de nood het hoogst is, zul je het doen. Zul je binnen in jezelf de knoop willen ontwarren, die jouw gedachten zijn om tot een simpele gedachte te komen, die er altijd lag, waarin het geheim, ja, zoals we dat dan noemen, toch zomaar voor je eigen ogen kunt zien, in je eigen gevoel. Of als je simpelweg de beslissing in jezelf hebt genomen om naar binnen te gaan met je gedachten. Bij velen heb ik het neergelegd. In een e-mail, in een gesprek. En het werd herkend. Het werd gezien. Maar, ik heb ook gezien dat er overheen werd gelezen. Maar dan komt er een moment dat de ander door de ervaring in het leven, op een gegeven moment, het nog eens een keer leest en het wel eruit haalt. En zo gaat dat. Zo was dat met mij ook destijds. <tijds> daarom weet ik ook hoe het binnen in jezelf werkt. En daarom voel ik ook soms de wanhoop. De wanhoop diep binnen in jezelf. De wanhoop verborgen onder een schaterende lach. Onder een leuke auto, een leuk huis. Misschien mooie juwelen. Maar ik zie de wanhoop omdat ik hem herken en hem zelf ook eens gehad heb. En het is juist de liefde, mijn liefde voor jou. Om je te helpen met het ontwarren van deze knoop in je gedachten. Om je te vertellen hoe eenvoudig het is om eruit te komen. Om het geheim in jezelf naar boven te laten komen. Blijf bij jezelf. Voel in jezelf. Daar ligt de waarheid. Jouw waarheid. Jouw geheim. Het geheim. Dat geen geheim is. Maar wat een, dat een geheim genoemd wordt, omdat het zo diep verborgen is. Dat al die verwarrende gedachten door jou zelf eromheen gesponnen zijn. Het geheim ligt verscholen in de zin. De ander is nooit schuldig. En... Het geheim ligt verscholen in de zin, wat je irriteert bij de ander is een tekortkoming bij jezelf. En je hebt het meer dan eens van me gehoord en steeds gebruik ik deze zinnen die me destijds er doorheen gesleept hebben en mij veel hebben doen nadenken. En het komt me voor dat het ook jou zal helpen. <coughs> Daarin en in vele andere woorden die uit de bron komen, die uit, woorden die uit de ziel komen, de verloren woorden. Woorden die je beter maken, die de trilling in zich hebben van positiviteit, van heel maken. Woorden die je goed doen voelen. Woorden die als het ware verloren in jouzelf liggen, om ontdekt te worden door jouzelf. Jij bepaalt. Altijd, die woorden zorgen ervoor dat je je heel gaat voelen, dat je je herinnert, dat je andere de gedachten kunt hebben. En het zijn woorden die je blij maken, blij van binnen, ze zijn ook van jou en je hebt er recht op. Je krijgt op een moment in je leven, in je evolutie het gevoel van heimwee naar verloren woorden, en dan ga je op zoek binnen of buiten jezelf. Binnen jezelf, zoals gezegd, en je kunt ook zeggen dat het luisteren naar een lezing als deze buiten jezelf is. Toch zijn dit de woorden die uit de bron komen, die uit de ziel komen, en juist daardoor zijn ze verbonden met jouw ziel, met jouw bron. Dat, waardoor we dat, dat stukje, dat enorme gevoel, die energie, Jouw ziel, jouw bron, die energie waardoor we met elkaar verbonden zijn. Daarom is het luisteren naar een lezing zoals deze verbonden met het gevoel dat in jou zit. Jouw bron, jouw ziel. Dan voel je dat je daarmee verbonden bent. Dat is ook het prettige gevoel, als je naar de woorden luistert die uit de bron komen. Woorden, zoals ik ze noem, verloren worden omdat de woorden bijna verloren waren, maar nu in deze tijd weer naar boven komen. Ze zijn natuurlijk nooit verloren, ze zijn er altijd, verborgen, dat wel, gedurende vele eeuwen. Maar ze waren er altijd, ze zijn er altijd en ze zullen er altijd zijn, ook al werden ze, ook al worden ze verboden. Door secten, dictatuur, dictaturen, door kerken en noem maar op. Het zijn woorden die je vrij maken. Het alleen, het alle een zijn met elkaar. Dat is de eenheid die we met elkaar zijn. Die gezien wordt, die gevoeld wordt als je de dualiteit achter je gelaten hebt. Wees ervan overtuigd dat die eenheid er is, voel daarin. Dan is de weg eenvoudiger om in jezelf te komen, om op die weg te komen. Laat los al die andere toestanden, je hebt er niets mee, je kunt er niets mee. Behalve dan dat je je altijd maar in zorgen waant en verdrietig voelt. Is dat wat je wilt? Nee toch? Laat los en bevrijd jezelf. Jij bepaalt altijd. Zo kun je je eigen weg maken en op de weg van het midden komen om juist jouw prachtige leven mee te maken wat God voor jou heeft neergelegd. Er is dus een mogelijkheid om je leven om te gooien, om, zoals gezegd, om je noodlot tussen aanhalingstekens te ontlopen, zodat je de gelegenheid krijgt om opnieuw te beginnen. Te beginnen op jouw weg, jouw weg van het midden, de weg die naar het licht leidt. De weg waarop jij je verantwoordelijk weet voor alles dat je in je leven tegenkomt. Lieve mensen, voor meer kun je altijd op mijn website kijken. Je mag vragen stellen. Je krijgt altijd antwoord. En ja, zoals ik zo vaak zeg, ik, soms neem ik ze op in een van mijn lezingen, zonder namen te noemen. Soms lees ik de vraag voor je. Niet altijd. Want soms worden ze verwerkt. Maar in ieder geval, voor de komende week, een heerlijke week, een goede avond met alle andere programma's. En altijd bedankt, bedankt voor het luisteren. Nu en alle andere keren dat je dit hoort. In welke momenten je ook... Je jezelf in je leven bevindt. Dag lieve mensen, tot de volgende week. Dag.